Met gedoogsteun van het CDA. PVV-leider Wilders liet weten dat hij blij is dat het CDA bereid is om te gaan praten. Ik hoop dat we snel aan tafel kunnen, zei hij. In Afghanistan hebben taliban-strijders twee Amerikaanse militairen gevangen genomen. Over hun lot is niets bekend. De taliban overmeesterden de Amerikanen ten zuiden van de hoofdstad Kabul. De NAVO heeft de gijzeling bevestigd. Volgens een lokaal radiostation hebben de Amerikanen de lokale bevolking 20.000 dollar geboden... voor informatie die leidt naar de ontvoerders. In de Afghaanse provincie Uruzgan zijn nu bijna alle legerbases door de Nederlanders overgedragen aan het Australische leger. Vandaag kreeg de Australische bevelhebber symbolisch de sleutel van de Nederlandse NAVO-basis in Tarinkot Op kamp Holland na staan alle locaties nu onder Australisch-Amerikaans commando. De Spanjaard Alberto Contador lijkt zeker van de eindoverwinning in de Tour de France. In de 52 kilometer lange tijdrit van Bordeaux naar Poyac hield hij zijn enige overgebleven concurrent en die slek achter zich. Voor de start had Contador 8 seconden voorsprong. Op de streep was dat opgelopen naar 39 seconden. Bij de eerste tijdmeting was slek nog sneller, maar daarna stelde de Spanjaard orde op zaken. Als morgen geen ongelukken gebeuren, finisht Contador voor de derde keer als winnaar van de Tour in Parijs. Het weer, vrij zonnig en droog. Het is 19 tot 22 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Dit was het.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 Is de zomer van ZFM met, met nu Entertainment for you natuurlijk met uh, als je alles hebt gehad hier op CFM Zandvoort. En dit is alweer het tweede deel van Entertainment for You. En met dat tweede deel gaan we zometeen ja, in ieder geval praten met de organisatoren van de Beauty Beach event. En uh, we gaan praten met uh, Joe is nieuws natuurlijk met popstar Henry. En uh, we gaan ook nog even hebben over natuurlijk het Salsa Festival hier in Zandvoort. In de, ja, op diverse plekken hier in het dorp. En uh, dat is natuurlijk elk jaar een succes. En daar gaan we het zeker even hebben. En wie weet gaat er ook nog Even een verslaggever naartoe. Maar eerst nu even nog muziek en zometeen het Beauty Beach Event. Wat hebben ze ons te vertellen? Dat hoort u allemaal zo meteen. Blijf lekker luisteren naar Entertainment for You. Caballo la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdón de llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado, ven ven, ven. Yo Tore mi vida la fortuna de este tin El vecino tendes ha parado Los mismos ya callé Los mismos hoyo No te encuentro la eres Ser De Gipsy Kings hier op CFM Antwoord Entertainment for You. Heeft er nou niks te doen vanavond? Ga dan gewoon gezellig naar het dorp toe, want daar is het, uh, ja, het Salsa Festival. Op diverse podia's in het dorp treden ook al diverse artiesten en DJ's op met allerlei lekkere salsa muziek. Verder uh, gaan we het natuurlijk hebben over het uh, volgende. Want uh, ja, het zal, uh, niet het Salsa Festival, maar natuurlijk het Beauty Beach Event uh, gaat eraan komen. En uh, dat uh, allemaal uh, georganiseerd door. Uh Ferhat en... Laura. Laura, inderdaad. <laughs> en uh, ja, Vertel, vorige week waren jullie hier ook. Hè. Jullie vertelden dat jullie heel veel mooie prijzen hadden. Dat er allerlei... Klopt, klopt. Allemaal leuke dingen gaat gebeuren. Wat hebben jullie allemaal te vertellen deze week? Nou, voor iedereen die het vorige week niet heeft gehoord, wij, Ferhat van Kapsalon Haar en Laura Bluis van De Salon, de salon. organiseren De Salon, De Salon, organiseren een uh, beauty beach event 29 augustus bij Beach Club 10 op het strand. Het gaat beginnen om 5 uur. Er komt een modeshow, een barbecue, er komen vijf top-dj's die ons de hele avond zullen entertainen. Waaronder, Waaronder dus DJ Raimundo, Robert Feelgood, Jani, DNL en Niels 360. En er is een loterij met hele mooie prijzen. Ja. Uh, we hebben vorige week al een boel verklapt. Dat ja, was bij voor, ja. uh, Vergeten, tenminste niet vergeten, maar dat is bewaard voor deze keer. Ja. Een, uh, maar ik denk dat je gewoon beter alles... Laten we gewoon ja, alles vier even vier tassen van Ariane Inde ter waarde van 250 euro. Vier tassen van Joico ter waarde van 250 euro per tas. Een fillerbehandeling van Dr. Jani uh, met radiesse ter waarde van 550 euro. Bij Dokters Inc. in Amsterdam of in de salon. Twee VIP-kaarten, Zandvoort uh, Circuit. Dat zijn VIP-kaarten in de VIP-box uh, ter waarde van 250 euro per persoon. Twee kaarten om mee te rijden met Danny Don van Dong. Nee, drie kaarten. Oh, drie kaarten. Oh, Laura, red kaart. ja, op. Ik, dit is een circuit <laughs> gedoe ik. snap er allemaal niks. Kijk, naar je maar... draaiboek. <laughs> <laughs> ja. Drie kaarten om mee te rijden met een coureur. Top, -koerer. Top -koerer. In een mooi sportwagen, rondje circuit. Drie maal ter waarde van 350 euro per stuk. We hebben een zes-persoons-dinerbom. Lachende zeerovers. In de Haltestraat. Nee, en? dat is niet in de halte Dat is niet is, in de halte is Dat, dat dan? is boven, dat is op de Boulevard. Lief, schat tegenover het casino. <laughs> je, bij je draaiboeken <laughs> bijpakken, Verra. Ach ja, hè. In ieder geval een idee. Foute je kan lekker eten met z'n zes, dan wordt betaald. Oké, okay, ja, helemaal goed. We, uh, we hebben een weekend overnachting. Oh, ja. Aan de, de Hogeweg. Hogeweg, Hogeweg. hoge weg. Hoge weg. Voor twee personen. All inclusive. Zaterdag inchecken. Zondag om twee uur uitchecken. De kaarten worden verkocht door niemand minder dan... Ja, vertel. Gooi ze meid. Gooi ze meisjes. Paulien. Paulien, uh, Paulien die komt. Uh, um, die heeft toegezegd om uh, tijdens het event aanwezig te zijn. En. Ja. Um, maar ik denk dat we eerst even moeten vertellen wat, uh, wat we tijdens het event gaan doen. Ja. We, we hebben dus die loterij, hè. We gaan, ja. uh, want het is vrij entree. Maar we willen natuurlijk heel allemaal veel geld. Allemaal voor het Voedselbank. Hè? Allemaal voor de Voedselbank. ja. Even voor de duidelijkheid: Voedselbank Haarlem, daar wordt alles naar toe gedoneerd. Uh, Wekelijks dus... eten 20.000 gezinnen, dat zijn ruim 50.000 mensen die onder de armoedegrens leven in Nederland. van het voedselpakket dat zij gratis krijgen van voedsel. Wat ben jij blij met Google, hè, schat? <laughs> <laughs> maar goed, wel leuk om te melden, natuurlijk. Uh, om te zorgen dat hebben. we he, de, de, zoveel geld mogelijk uh, zoveel mogelijk geld ophalen voor de voedselbank. Ja. Hebben wij nagedacht. We willen het, gewoon, het is vrij entree. Iedereen kan gratis komen. Uh, wat we wel hopen, is zoveel mogelijk kaartjes verkopen. loten te verkopen. Die kosten 5 euro per stuk. Mensen kunnen uh, wat we uh, net ook hebben verteld, uh, bepaalde prijzen winnen. En uh, ja. Al het, al het geld, al het opgebracht geld gaat naar de voedselbank. En ja, het is gewoon heel tof, heel gaaf en heel erg leuk. Want voedselbank is ontzettend blij. En we kunnen ook uh, bij ja, vermelden dat uh, de donatie die wij dus gaan doen... is het oh, grootste ja. donatie wat voedselbank Haarlem gaat ontvangen. Dus die mensen zijn super blij met ons. En, ja. Uh, ja. Dat geeft, ja, dat geeft ons ook weer een hele, ja, heel erg ja, dankbaar gevoel dat we dit mogen doen. En uh, dat het mogelijk, uh, mogelijk is. En, uh, en ik denk dat het ook zeker gepast is om alle ondernemers uh, die ons uh, uh, vertrouwen en in ons hebben geloofd. En nog steeds geloven. Uh, hè, de mensen die ons hebben gesponsord voor het ja. event. Te bedanken. En alle hulp ja. daarbuiten die we hebben gekregen. Ja. Ja. Echt super. Ja, heel, ja, heel onroerend is het eigenlijk. Heel gaaf, heel leuk, heel mooi. Ja, het is heel mooi Je dat hebt er mensen. geen voor. Nee, nee, ja. ja. En Heli Jansen, Jansen, top 5, zei de vorige week ook al. Heli Jansen, toppertje, echt waar. Zij geloofde in ons al vanaf dag 1. Terwijl we helemaal geen sponsorgeld hadden, we helemaal nog niks geregeld. En Heli Jansen zei. Jongens, dit is zo'n fantastisch idee. Tuurlijk, uh, uh, jullie moeten misschien uh, hier en daar een beetje inkrimpen. Of, of hè, uh, goed uh, onder de loep nemen bepaalde dingen. En, uh, maar ze heeft ons altijd uh, gesteund en in ons geloofd. Dus uh, dank je wel, Hilly Jansen. En we hebben nog steeds een vergunning niet, Hilly. Nee, maar nee, Hilly heeft mij al meegestuurd. gestuurd. Waarom moet je dat weer? Hilly? Nee, maar die is ja, die mij toegezegd. Ik heb jullie ah. gesproken. Dat komt helemaal goed. Uh, voor volgende week kunnen wij... Uh, volgende week gaan wij nog een special guest um, um, benoemen. Verklappen, ja. Ja. verklappen. verklappen. En ook um, nog een hele special prize. Iedere week weer een cadeautje erbij. Maar dat gaan we deze week nog niet doen. Ja. Dus uh, nee. we, blijven, we houden het lekker een beetje ja, we spannend. We houden het een beetje spannend. Het en, wordt uh, zo leuk. U gaat er gewoon nog veel meer van horen in de ja. landelijke media, denk ik. Oh ja, vooral. we hebben binnenkort een interview met Halem's Dagblad. De bellen zo. Ver had, zet die telefoon uit. <laughs> <laughs> <laughs> kan echt niet. <laughs> nee, Halem's Dagblad natuurlijk, maar ik denk dat het gewoon. Ja, één pers, radio, te verdelen, de hele met reuzemateus, alles en iedereen gaat, uh, gaat aanwezig zijn. Nou, ja, dat komt wel helemaal goed. Ja. Hé hey, uh, weer bedankt. Als mensen nog willen sponsoren, kan dat? Uh, nou, als we het vanavond Tuurlijk. overmaken naar bankrekeningnummer. Nee. <laughs> uh, de sponsorgeld is in principe binnengehaald. Wij gaan morgen uh, zitten wij met de bij de drukker in Laren. Dus eigenlijk is het, is het niet meer mogelijk. Tuurlijk, nee. alle donaties de zijn wel. de nee, alle donaties Duurlijk. zijn natuurlijk heel Duurlijk. graag Duurlijk. storten, ja. sturen, ja. aankloppen. heel graag. Maar dan zijn ze wel te laat voor flyer materiaal, posten materiaal. Ja, Wat we wel toe kunnen zeggen is tijdens event hè, heel veel naamsbekendheid, worden, we krijgen er eigenlijk. media bij. Dus. Ja, gewoon met een check aan, daarheen gaan en uh, betalen meteen voor het goede doel. Allemaal Dat zou fantastisch haalden. zijn. Jocht. Dat zou fantastisch zijn, ja. Oké, okay. mag ik jullie bedanken voor jullie komst? Mogen wij jou bedanken? Ja, Natuurlijk. super, dankjewel, Roy. Even een grapje tussendoor. Ik zat bij jullie aan dit liedje te denken op een <laughs> of oh andere manier. Oh jee. Julie, beste Sisters. Gerren Goor. Ja, oh ja, ja, ja, ja, ja. Nee, heel veel bedankt en uh, we spreken jullie volgende week gewoon weer. Ja, dankjewel, dankjewel, Roy. Tot volgende week. Hoi. Doei. No te veo die weet wat hij wil, die weet wat hij wil. Als En aquella noche. Brengt hem voor het eerst met naar huis. Waar vuur is, is ook rook. Hij heeft zijn scooter tegen mijn auto geparkeerd. Precies zo voel ik me ook. En dan laat ze veel te hard. En dat stoort me dan. Nooit gedacht dat ik zo zou zijn. Onze naamgenoot Roy, of J.W. Roy is dit. En uh, ja, hij uh, heeft een fantastische plaat gemaakt, Mathilde. En uh, binnenkort zou hij vast ook nog wel een keer te gast komen hier bij Entertainment for You. In ieder geval, uh, zometeen hebben wij uh, aan de telefoon natuurlijk onze showbiz-verslaggever Popstar Henry met zijn laatste showbiz-nieuws. Roy, jij gaat uh, nu naar de salsa geloof ik hè? Toch? Ja gezellig toch, een beetje zoals ja. ze dansen, kijken of leuke meiden zijn om mee te dansen, je weet maar nooit Of kinderen, want op dit moment is de kinderdisco aan de gang bij, uh, bij uh, de Chin Chin voor de deur Dus als je daar even heen gaat, ja, dan gaan gezellig. wij zo meteen verder even praten met jou hoe het, uh, hoe het daar allemaal is en hoe gezellig het daar is hè Ja natuurlijk Oké, okay, dan dus spreek je jou vijf minuten is goed. Oké, okay, tot zo. <laughs> tot zo. Roy Haldeman, zometeen hoort u hem natuurlijk uh, bij het Salsa Festival. Wat uh, zo, uh, al begonnen is net een half uur met de kinderdisco. Uh, op diverse podia's zijn er salsa-bandjes en, en uh, ja, heel veel uh, leuke salsa-acts. Uh, ja, ik vind het uh, Salsa -alt het Festival altijd een van de gezellige festivals hier in, uh, hier in Zandvoort. En, en ik denk dat het, uh, heel veel uh, mensen er ook Roy blijft gewoon zitten. Ja, ik ga zo pas, hè, zodra we klaar zijn. Oh, uh, oké. Okay. Je gaat niet verslag doen. Jawel, dat wel natuurlijk. Ah, oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval uh, van, uh, van uh, 6 uur tot 8 uur is er uh, kinderdisco. Uh, en daarna hebben ze spetterende optredens... van uh, Kees, uh, de Kees Koekband en Rob Collor. Dus, Wie kent ze uh, niet? Nee. En dat allemaal uh, bij uh, de Chin Chin en Café Nuf. En uh, ja, we het uh, lekker salsafeest hier in Zandvoort. Daar houden we van Want we hebben zin in Zandvoort. En dat komt uh, helemaal goed. Dames en heren... Um, ik heb uh, nog even wat, uh, wat uh, leuks uh, te vertellen. Want we gaan uh, kaarten weggeven voor iets leuks. Want op uh, aankomende de, de, de, de, de 31 juli is het zover de swing uh, station bij. Uh, ja, is een heel groot strandfeest voor 25 plus bij Strand en Ries. Vanaf uh, dat allemaal, uh, vanaf uh, 9 uur bij Strand en uh, Dus 31 juli. Wilt u daar aanwezig zijn? Dat kan. Dat kan. Voeg even toe www.zfmzandvoort.hijs.nl Als u dat even opschrijft. www.zfmzandvoort.nl ja, het NL. Ja, ja, dat klopt niet. www.zfmzandvoort.phijves.nl of www.zfmzandvoort.nl. Als u daar even een mailtje naartoe stuurt of een krabbeltje achterlaat of zo, en dan uh, geven wij gewoon uh, net voor de uit, als, als uitzending afgelopen is deze mooie kaarten weg. We kunnen er twee weggeven, en dan kan u met z'n tweetjes gezellig naar uh, ja, de Sphinx Station in, bij, bij Ries. Aan zee natuurlijk. En maar dan wel 31 het, juli. Maar dan natuurlijk wel 25 plus. Ja, wel 25 plus. Dus wilt u daarheen naar het feest... ...vanaf uh, 9 uur bij Riesje... ...bij Swingstation ...ga dan eventjes daar neem, onze mailtje sturen... ...naar zfmzandvoort.nl... Uh, ...of www.zfmzandvoort.hives.nl Als u dat doet en u wilt daarheen... ...dat kan, stuur er gewoon even een lekker mailtje... ...en wie weet bent u zometeen of in de uitzending... ...of het mede gewoon gezellig. In ieder geval, de lekkerste muziek hoort u hier op CFM Zandvoort... ...bij Entertainment View. Blijf lekker luisteren... ...zometeen Popster Hennie met Showbiz nieuws ...en Roy Haldeman die op pad gaat voor ons... ...met uh, ja, de Zalsa Kinderdisco... fun En dames en heren, er kan altijd met de techniek iets fout gaan. En uh, dit keer uh, ben ik gewoon de schuldige. Ik druk gewoon op het knopje en hij gaat uh, gewoon uit die muziek. Dus uh, excuus daarvoor. Uh, verder uh, gaan wij uh, zometeen uh, hebben met Popstar Henry over Showbiz nieuws, natuurlijk. Onder andere over Gordon, want uh, die zou wel in het ziekenhuis hebben gelegen of niet. We hebben het uh, over uh, natuurlijk um, Kim Veenstra. Zij is uh, getrouwd... Of ook weer niet. Het klinkt allemaal weer zo dubioos in Showbizland, Maar uh, ik denk, ik ga ervan uh, uit dat het uh, allemaal wel weer goed komt met beide partijen. Nu ieder blijf lekker luisteren. Zometeen het lekkerste uh, de muziek natuurlijk. En natuurlijk het Showbiznieuws nieuws met popstar Henry. Wat zou hij nu weer te vertellen hebben? Ja, en nog een kleine mededeling. Er zou kinderdisco zijn op dit moment uh, bij de Haltestraat, Maar blijkbaar waren er nog geen genoeg mensen. En uh, is kinderdisco wat uh, verlaat. Dus... Uh, Blijf in ieder geval, uh, ga in ieder geval lekker allemaal naar de, ha de Halterstraat, want daar is zometeen Salsa Festival. En uh, da dat wordt gewoon helemaal super gezellig met diverse bandjes. En uh, zometeen de kinderdisco die ietsje verlaat is. Dus blijf lekker luisteren naar CFM Zandvoort. We zijn zeker zometeen bij u terug met Popster Henry met Showbiz Nieuws. En dit is Ferry Koster en Marco Bozato. Ook weer zo'n uniek duo. is nieuws met popstar Henry. Oh, wat gezellig. Het enige wat eruit. Het Showbiznieuws nieuws met popstar Henry. En een hele goede avond, Henry. Ja, goede avond, Roy. En de uh, luisteraars thuis natuurlijk, hè. Ja, weer een... Uh, ja, niet zo warm als van de week, maar nee. toch een uh, le lekker weertje. Lekker zonnetje erbij. Dus ik weet niet of jullie is. Dat is het zeker. Lekker ja, weer. God. We hebben niks te klagen, toch, hè? Huh? Nee, uh, zeker weten. Het is lekker weer. En uh, ja, het is helemaal uh, lekker zomers, toch? Dus het zou wel lekker druk zijn bij jullie op het strand, of niet? Nou, dat uh, denk ik. Uh, ik denk dat het best wel, wel druk is qua toeristen hier ja. in de buurt, denk ik. Dat is zeker waar. Zeker weten, jongens. Dus, uh, maar ik merk dat alles is. een beetje vakantie. En uh, echt veel dingen gebeuren we er niet echt in, het, in de show in de wereld. Het is natuurlijk afgezien van de, van de bruiloften die we de afgelopen week gehad hebben. Hè, van Johnny Heitinga en van. Uh, onze grote ja. ja, en daarna Kim Veenstra natuurlijk. Hè? Ja, en Kim Veenstra, en dat zijn dus de, dingen die, die, ja, de laatste stuiptrekkingen van, uh, van de zaken die eigenlijk aan de hand zijn in de, de showbizwereld eigenlijk. Hè? Ja, nou, ik zit hier even te kijken, en um, ja. je, je, je ziet natuurlijk uh, de, de nieuwe dingen komen allemaal uit. Hè? Wat gaat er nu uh, komend seizoen gebeuren op televisie bijvoorbeeld? Ja, en, uh, dat er komen ja, toch ja. wel. Uh, veel leuke. Ik, denk, ik merk gewoon, je hebt een tijdje gehad bij RTO 4 dat ze niet meer hun weg konden vinden hè, met een leuk programma. Maar ja, de, ik denk oh, ja. dat de, de, de grote showbiz-shows, om het maar even te zeggen, um, dat die wel weer terug gaan komen aan komend seizoen. Je hebt natuurlijk ja, Popstars, je hebt The ja, ja. Voice, uh, je hebt Hollands Got Talent nu. En ja. om niet te vergeten komt ook nog uh, de X-Vector uh, terug uh, dit keer. En wat nieuws is, is dat ze net als Hollands Cold Talent het, de, jury, uh, de jurering met het publiek gaan doen. Ja, dat krijg je dan. Ik en ik ben benieuwd hoe dat allemaal precies gaat lopen. Dus we wachten gewoon eens even af. Maar je ziet dat de oude, oude formules eigenlijk, eh, ja, die die nog steeds doen... ...dat die nog steeds uit de kast worden gehaald natuurlijk, elk ja. jaar weer opnieuw. Hè. Ja, allemaal ja. op een ook, ook sommige formu formules, om het zo maar te zeggen, van uh, tien jaar geleden... ...worden nu allemaal in een nieuw jasje gestopt... Hè? ...want de ongelooflijk uh, onvergetelijke zaterdag... ...die is ook wel eens een keer uitgekomen als een heel grote quizshow... ...met al dat soort spellen. Ja, precies, exact. En, uh, ja, wat je ook ziet gebeuren is dat, dat, dat er zelfs uh, zaken na 50 jaar... ...die stoppen nu wel, hè? Ja. Weet je dat? Ja, zeker. Ja, de Rolling Stones uh, die stoppen na 50 jaar. In 2012 gaan ze nog een, uh, een hele grote afschetsen... Uh, ...over de hele, de hele wereld maken. En in 2012 stoppen ze ermee. Ja, dat is... Ja, ze moeten toch wel. Uh, ja, ze gaan toch een keer met de pensioen. Ja, dus ik ben benieuwd hoe lang dan uh, popstars en idols en dat soort dingen over een of uh, duren. Misschien ook wel vijftig jaar, you never know natuurlijk. Hè? Ja, dat, die formule komt steeds in een ander jasje terug. Ik weet het zeker. Want je hebt natuurlijk het begonnen allemaal met de Soundmate Show. Ja, exact. ja. Dus, uh, maar goed, we wachten gewoon eens even af, joh. Dus, uh, we zien het wel wat schipstand Ja, en, en, en uh, heb je ook gelezen van uh, Doe en uh, John. Uh, het nieuws over Doe en John? Ik heb iets gelezen, ja, dat die een, ze zou een verhouding hebben, maar dan moet ik eens even kijken. Ik zat er net even naar te kijken. Don't Kent Affair met John uh, Eubank. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, dus, uh, ja, goed, bedoel, <laughs> wat moet ik daarvoor zeggen? Ja, dat, dat, ja, dat is weer zo'n uh, zo opgeblazen op, uh, iets, hè, want uh, ze zouden heus wel met elkaar gezien zijn. Maar verder, ze ja, de, goed, kennen goed, toch. Uh, maar jij ja, hebt het ook gezien natuurlijk met uh, Wendy van Dijk en de, en de grote baas van RTO. Ja, goed, dat soort dingen gebeuren gewoon. En uh, we zien wel dat we ze ergens in het midden liggen, denk ik. Zou ja. niet? Ja, nee, zeker. Toch? Daarom, dus. Maar uh... ja, goed, wat we net al even over hadden, ik bedoel, uh, die, uh, de uh, als je dan kijkt naar, naar, naar de Rolling Stones, hè. Ja. Die, uh, ja, als je, die drummer, uh, Charlie Watts, die uh, wat ben ik binnenkort 70. Wow. Dan heb je Hollywood, die is 63. Keith Richards en uh, Mike Jagger zijn allebei 66. Ja, en ja, op een gegeven moment komt dat de, de, de, de, de, ja, de, het besef dat ze toch een stukje ouder worden. Ja. En uh, ja, ze zitten nog steeds op hun hoogtepunt uiteraard, nog steeds. Eh, dat is ongelooflijk. Maar dat, je gaat dat toch wel merken, denk ik, hoor. En als je dan elke keer weer zo'n hele, hele tour over de hele wereld gaat doen, dat, uh, ja, dat heeft toch wel op een gegeven moment impact in je, op, op je lichaam, lijkt me toch. Huh? Ja. Dus uh, ja, die jongens die zijn allemaal binnen en ze hebben het altijd de plezier, met een plezier gedaan. En uh, tijdens het met pensioen gaan, zogezegd. Nee, inderdaad. Dus, uh, ja. Maar ja, dan heb je nog op een gegeven moment dan die, die actrice, Sasa Gabor. Kun je je nog herinneren? Nee, eerlijk gezegd niet. Sasa Gabor, nou, die is inderdaad, die is nu nou 93. En uh, die ligt momenteel uh, ja, in een levensgevaar, dus die, uh, die zal het ook niet lang meer maken. Uh, ze verdwijnen op een gegeven moment de oudjes en dan wordt het, ja, wordt het plaatsgemaakt voor de, voor de jeugd, hè, voor de jongeren. Ja, Susan was was in de jaren, als de jaren 60 zijn geweest, of uh, eerder zelfs al, was een heel uh, bekende actrice. Dus eigenlijk kunt je zeg, zeggen, bijna voor mijn tijd. Ja. Dus uh, maar In ieder geval uh, stond af en toe wel regelmatig in het nieuws, hoor. Door uh, met, met de, de huwelijk met een stuk, stuk jongere uh, Frederik van Anhalt, die is 65. Ja. En zij is 93. Daar is dus vorige week het bed gevallen, hoor. Dat krijg je dan ook, hè. Dus uh, vroeger, was je, was je, als je klein was, viel je uit het bed. Ja, als je 93 keer op het bed vallen, hè? Ja, natuurlijk. Ja, en ze hebben in ieder geval uh, diverse botbreuken opgelopen, dus... Uh, en Heup uh, is natuurlijk gebroken, maar ja, je, je botten worden natuurlijk hartstikke broos en zo, hè. En, uh, ja, dat is dus gebeurd. Ja. Maar ja, goed, als we dan even kijken bij de jeugd, dus we praten over Paris Hilton, hè? Ja, die heeft altijd wel wat, hè? Elke week. Ja, weet. niet te geloven. Ze is 29 jaar, en eventjes een feestje geven, voor even, even, wat, even wat champagne kopen, hè? Ja. 10 um, flesjes champagne en je bet ze betaalt daar 360.000 euro voor, ja dat is niet te geloven. Niet normaal. Dus er zijn mensen die verdienen dat op een gegeven moment in hun heel, heel leven. Ja. <laughs> ze geven even uit aan een paar flesjes champagne, ja het is... Wellicht ligt op een gegeven moment het, het verschil, hè? Ja. Ze uh... dus ja, zitten zit momenteel op Saint-Tropez uh, tussen de, tussen de, tussen de, de, de, de jet-set, noem, noem wat zo'n dingen maar op, dus... Uh, ja, ja, ze zullen in de zevende moeten zijn, denk ik, jong, hè? Nee. Ja, heb, ik, ik, ik, ik, heb je gisteren trouwens uh, Popstars gekeken? Popstars uh, niet, uh, alleen de Mystery Popstar heb ik even gezien. En dat, ja, daar ja, was ja. ik wel heel erg verbaasd over, maar ik vond het wel heel geweldig. Ja, ik vond het wel geweldig. Jeroen Post ja. gewoon als Mystery Popstar. <laughs> dus ja, we wachten even af of hij komt, hè? Ja, ik ben uh, inderdaad uh, benieuwd. En ik vind het uh, heel erg uh, leuk dat hij aan dit soort dingen uh, uh, meedoet. Want uh, ja, hij is ook best wel een groot hoor. Ja, dat lijkt me toch wel, hè? Dus ik, ik ben echt benieuwd. Ja. En uh, het was natuurlijk zo dat hij, het was een beetje verrassend dat hij zijn uh, identiteit onthulde, uh, want niet iedereen uh, had dat verwacht dat het zou gaan gebeuren. Nee. En uh, ja, je weet dat in die, in die boy bij hij ook nog gezeten, Velvet. Ja. En dat was natuurlijk een bekende TMF eh, VJ, hè? Dus, uh, Dat ook. Ja, hij, had, hij had gewoon geen zin om op een gegeven moment zes maanden langs die mijn mond dicht te houden. Dus uh, ik had er gewoon geen zin. Dan zit hij. Ja. <laughs> nou, jij je kent toch ook wel Sven Duif, de kiekerartiestgala hier in Zandvoort. was die jongen ook, die uh, wat een uh, kleine ja. jongen en. Uh, hij, uh, hij zong ook Nederlandstalige muziek. Wie bedoel jij? Sven Duif. Hij, uh, tijdens de gala hier in Zandvoort. Het, uh, de eerste. Ja, ja, ja. Ik sta me iets voorbij. Nou, ja. ik moet ik even nadenken. Ja, klopt. Nou, dat, dat, hij, Jeroen Post is daar de manager toen de tijd van geweest. Ah, oh, op die dus manier. De, ja, dat ja, zie ja. je maar dat zulke mensen ook dan weer verder gaan in hun uh, ding, maar dan in een bedrijfsvorm. En, uh, ja, het is gewoon heel erg leuk dat zo'n man um, opeens als Mystery Popstar tevoorschijn komt. Ja, inderdaad, dat was inderdaad wel grappig. Ja. Dus, uh, ja, ik heb het uh, heb ik helemaal gezien gisteren. Ik heb alleen uh, uh, Hollands Talent niet helemaal gezien. Een aantal acts heb ik ervan gezien. Ja. En, uh, het, het, wat me dan weer opvalt in uh, Horanske Talent, uh, dat Gordon op een gegeven moment zeer onsympathiek, al op het moment dat iemand binnenkomt, dan gelijk op die knop gaat duwen. Ja, dat is wel inderdaad waar. Daar zie ik aan. Ik denk van hij leert het nog steeds niet. Het is altijd het is, het is, ja, om, om mensen gewoon een, ja, voor gek te zetten en voor joker te zetten, daar is hij nog steeds hartstikke goed en Dat vind ik nog steeds geweldig, schijnbaar. Maar dat doe je niet. Alleen uit respect niet. Dat iemand op een gegeven moment gewoon beginnen. En uh, als, het, als het dan inderdaad niks is, dan kan ik me wat voorstellen. Maar niet op een gegeven moment die binnenkomt en dan meteen op je knop duwen. Nee, ja, dat Ja, het is gewoon. het is typisch eh, gewoon weer. Leer het nooit, het zal het ook nooit afleren waarschijnlijk. Ik ben benieuwd hoe lang de toppers blijven bestaan in deze formatie. <lacht> dus ik ben <lacht> er even... <lacht> Nee, nu komt het volgende relletje. Ja, exact. We kunnen er ook op wachten denk ik. Ja, maar daar, ja, nou, ja. ik ben benieuwd ook hoe het met die kerstshow zou zijn. Want uh, ze willen ook de toppers kerstshow gaan geven dit jaar. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ver dat gaat komen, want uh, er moet toch nu al wat over bekend gaan worden. Ja, ja, goed, dus zolang uh, zolang Gordon's eigen rustig houdt, zal, zal, zal het wel lukken, denk ik. Ja, dus, moet als contract uh, houden? Hè? Ja, doe maar dat zal best wel lukken. Daar ben ik, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Daar is hij professioneel genoeg voor. Hè? Ja. Daarom. Ja goed, dan hebben we natuurlijk nog uh, van X-Factor. Maaike ken je nu nog herinneren. Ja, die ken ik. Hm. Ja, uh, in ieder geval Sony die zich af van een samenwerking met uh, Mike. Met oh. En, uh, maar ze denkt van ja, ik wil toch een plaatje, ik wil toch een plaatje opnemen. Ja. Dus uh, dat heeft ze gedaan. Met, uh, een, een, een, een, ze heeft een romantisch wet opgenomen met de rockband Tim. Ik je niet de The incredible Tim. Uh, nee. Dat is een rockformatie op de zanger Tim Blauwbroek. Zeg je dat wat? Nee, ik, ik ken hem niet. Uh, ja, hij werd ontdekt. eigenlijk door helemaal broods voormalige manager Coos van Dijk. Zeg je dat wat? Nee, eerlijk uh, gezegd niet. Uh, uh, Rens Otting, zeg je dat wat? <laughs> dus het wordt nu heel erg een quiz. <laughs> um, nou, heb ik wel ooit dat, van gehoord. Dat is het broertje van Thomas Bergen, dus dat, die zit ook in de band. Dus, uh, Oké. Okay. Maar de single stop die wordt binnenkort uitgebracht, dus we wachten, we, we wachten eens even af. Nou, wacht, ik ben benieuwd. Tot slot nog heel even over Gordon. Hè? Ja, ja. Hij zou in het ziekenhuis uh, hebben gelegen, maar uh, volgens, hij meldt op de website dat het klinkelare onzin is. Dat hij gewoon een uh, longontsteking heeft gehad en da daardoor even rust thuis moet nemen. Kan, ja. Dus, dat kan, uh, kan gebeuren. Dat, uh, dat is nog even een nieuwsfeitje die ik uh, tegenkwam. Ja, die misschien de, de airco op vijf uh, op, op, uh, graden gezet en dan een, in zijn naakje slapen en dan krijg je dat ook, hè. <laughs> Met een mooie man daarnaast. <laughs> ja, dat zou kunnen natuurlijk, hè. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als je airco te koud zet, dan... Uh, ik, ik ben ook hartstikke verkouden geweest daardoor. Dus, uh, ja, het kan zomaar gebeuren, hè. Nee, inderdaad. Maar het zal allemaal wel loslopen, denk ik, hoor. Nee, inderdaad. Ja. Henry, mag ik je weer bedanken? Maar zeker en uh, ik wens iedereen het, uh, thuis natuurlijk een uh, hartstikke fijn uh, alle luisteraars. We hoeven niet altijd thuis zitten, en ook op het strand liggen natuurlijk naar uh, zie Zandvoort aan het luisteren. Ja. Dat iedereen een geweldig weekend heeft en uh, laat hem al warmer worden, hè? zou ik zeggen. Nee zeker weten. Heel erg bedankt weer voor je tijd. En we hadden het net al eventjes over er. en ik heb gewoon een, een, een plaatje klaarstaan van Maaike. Perfect. Laten Dankjewel. Oké okay, jongens. Hoi. I'm van X-Factor hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. We gaan alweer langzaam op naar het nieuws. Over 10 minuutjes is het alweer voorbij. De entertainment voor jullie die ik dit keer uh, samen met Roy Holleman uh, mocht uh, presenteren. En volgende week is hij er gewoon weer, hè? Ja, waarom niet, hè? Ja, hij is er dan weer. Rudy! <laughs> ja, dat is ook gezellig hè, Rudy. Hij zit nu nog lekker in Griekenland. Ja, hij zit nu in Griekenland en uh, we gaan uh, volgende week gewoon weer lekker van hem horen. Met zijn eigen enigsvliegje, natuurlijk. Die had hij dit keer meegenomen, dus daarom uh, hebben we hem uh, vandaag niet behandeld de het Vlieg, Maar volgende week is hij er gewoon weer. En na de zomervakantie komen die nieuwe rubrieken hè, van Entertainment View. Waaronder de dubbelhit die weer terugkomt. Dus... Uh, dat is heel erg uh, leuk en gezellig. En uh, zometeen het Salsa Festival, hè? Gezellig, lekker dansen! <laughs> Dat heb je hem. Ik ga jou uitzetten. Maar in ieder geval het, zometeen het Salsa Festival... met diverse bandjes. En, en het wordt gewoon één gezellige boel. Uh, geloof uh, mij maar. En uh, de kinderen. Als ik goed luister, hoor ik muziek op de achtergrond. En dat betekent dus dat de kinderdisco is begonnen in de Haltenstraat bij de Chin Chin en bij Café Neuf. Dus heeft u, uh, heeft u niks te doen, ga dan even gezellig met uw kind naar de kinderdisco tot 8 uur hier in de Haltenstraat. En daarna is natuurlijk, er zijn die leuke bandjes er in die Haltenstraat en op diverse podiums in het dorp. Dus dat is heel erg leuk als u niks te doen hebt vandaag in z'n uh, in wij gaan even lekkere muziek hier nog draaien bij CFM. En we zijn zeker nog even zometeen buiten terug om het programma weer helaas af te sluiten. Ik wil, uh, ik wil het sowieso Roy alvast even bedanken voor uh, de bijdrage. En uh, we gaan elkaar zeker nog snel spreken. Oké. Okay. hey Roy bedankt. En wij gaan lekker een plaatje draaien. En tot zometeen. Ik had zin in de zomer, Dennis Bax had het ook vorig jaar met rapapapapapa. Wat moet ik doen, want ik wil van elke mooie meiden zoen. Uit het vliegtuig en keek haar in haar ogen Meteen was ik verliefd op haar Zij was het meisje van mijn dromen Maar het mooiste moest nog komen Want toen ik om me heen keek Bleek dat zij niet alleen bleek Echt alle vrouwen waren mooi Ik kon me bijna niet bedwingen Ik begon spontaan te zingen En iedereen zong mee Rap, pa pa pa pa pa pa Para, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Want ik wil van elke mooie meid een zoen. <tied> Ik wil van elke mooie meid een zoen. Dat was Dennis Bax met... In ieder geval, dat was Dennis. En uh, ook in WK-versie natuurlijk uitgebracht, het nummer. Hè. Die heeft ook in onze top 5 van WK-heetjes, de wk hitjes uh, gezeten. En uh, ja, helaas is hier niet geworden. Heel is het ons eigen drukje natuurlijk geworden voor Oranje. En nu voor mijn McClubby. Ja, het is alweer... Uh, het is al de tijd vergaan en de tijd... Uh, en ja, het helaas... Maar, maar het komt helemaal goed. Volgende week zijn we natuurlijk weer... en anders morgen weer op herhaling... vanaf 4 uh, uur hier bij CFM Zandvoort. 106.9 FM. En uh, dan zijn we terug met de herhaling. En uh, anders zijn we er volgende week natuurlijk weer van... Uh, van 5 tot 7 hier bij CFM Zandvoort. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week is Ruud er natuurlijk weer. En uh, we hebben ook weer dan een gast in de studio. Wie, dat blijft u even geheim nog. Dat kan u altijd even vinden op www.zfmsandvoort.hives.nl Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ik tel zelfde tijd dezelfde zender. En we sluiten af met niemand minder dan Alan Clark hier op CFM. En dat was uh, niemand minder dan uh, onze grote vriend Alan Clark hier op CFM. Zodat we gaan langzaam op naar het nieuws. Ik moet nog even wat kleine uh, klein, uh, dingetje zeggen. De artiesten die ik net heb opgenoemd voor het Salsa Festival. Dat is allemaal voor, ze, voor het Jazz Festival voor over een paar dagen. En uh, ja, dus het Salsa Festival gewoon op het uh, Dorpsplein... Uh, en midden- en middenhaltestraat. Allemaal lekker salsa muziek, gewoon. En met allerlei leuke bandjes en uh, DJ's uh, hier in het dorp. In ieder geval, geen bandjes die ik heb opgenoemd. Excuus, excuus, excuus. Uh, ik heb gewoon twee advertenties die het lekker door elkaar openhalen. En dat uh, kan ook wel eens gebeuren. In ieder geval, we gaan langzaam op uh, naar het nieuws. En uh, ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik zeg u gewoon tot volgende week. En uh, we zijn er gewoon van 5 uh, tot 7 weer volgende week.